Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. 1 mei 2012 is het de eerste dag van mij alweer. Maar het is niet zozeer de dag van, maar wel vooral de dag na Koninginnedag. Het was een feestje in het hele land. Zelf woon ik in Utrecht. Ik moet zeggen, daar was het een behoorlijk feestelijke bedoeling. Alle grachten, mooie, oranje, veel bootjes. Erg gezellig. Ik hou er wel van. Een beetje eenheid, gezelligheid. Ik ben ook weer niet zo heel erg fan dat ik dan uh, zelf helemaal oranje uitgedost ben en, uh, en, en de vlag ophang. Maar ik ben er ook zeker niet op tegen. Toen ik vroeger bij mijn oude zoon bijvoorbeeld hing daar wel altijd de vlag uit. En ik heb gewoon zelf geen vlaggenstok. Daar, uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, we gaan het eventjes uh, hebben zo meteen over Koningin Dag. Maar ook over buren vannacht. Hoe we daarmee omgaan. Maar dat niet voordat we eventjes plaats hebben gemaakt voor, uh, voor die legende Stevie Wonder met Lately.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 TV Wonder met Lely. Mooi nummer om, uh, om het dagprogramma mee te beginnen. Koning in de Dag 2012, net voorbij. Ik had het er net al eventjes over. Ik zei toen dat ik niet een extreem grote, maar ook uh, niet een kleine oranje fan ben. Ik hou er best van, maar ik doe dan zelf niet helemaal uh, het vlag ophangen en, uh, en oranje dingetjes aan. Uh, in het EO-radioprogramma, dit is de dag van afgelopen middag. Uh, toen ging het ook eventjes over Koning in de Dag en hoe burgers daarin staan. Ik ben ook benieuwd naar u namelijk vannacht. Hangt u de vlag uit, thuis, buiten? Loopt u buiten rond met een biertje in uw hand gezellig met de buren te kletsen? Of sluit u alle ramen en deuren en gaat u lekker dvd'tjes kijken? Nou Maarten Haag, verslaggever voor het programma Dit is de Dag... die ging eventjes de straat op in Ede om te polsen... hoe de mensen daar omgaan met de Koninginnedag. Laten we even luisteren. Onze verslaggever Maarten Haag pelt de gevoelens van mensen... die vandaag ter gelegenheid van de Oranjes de vlag uitsteken. Maarten, waar ben jij? Ja.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 ja, Nederlander voel. Ook een vorm van respect ja, naar het Koningshuis? Ja, respect ook, zeker. Ja, zeker. Ja. Zonder meer, er gaat er zoveel verloren. Ja. En, Want uh, dit is natuurlijk een dag om feesten te vieren, zeker ja. met het prachtige weer erbij. Maar uh, de uitzending die we maken gaat ook over boze en bangen burgers. Uh, er, is, er, gaat veel, uh, er is veel aan de hand momenteel in onze samenleving. Voelt u dat sentiment ook een beetje? Ja, het, het... zeker. Ja, zeker ja.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 Ja, dat is misschien wel slim, maar hij had net als ik dus ook geen ook geen Goede reden om, uh, of tenminste eigenlijk dus een hele slechte reden om niet, om niet de vlag op te hangen. Ik ben benieuwd, uh, hoe is dat bij u thuis in de straat? Uh, uh, bent u nou zo'n fervente Koninginnedag Vierder? Of uh, heeft u er gewoon helemaal niks mee? U bent natuurlijk ook, uh, hey, uh, ik, ken, uh, ik ken uw luisteraars een beetje als, als het nachtvolk. Niet altijd overdag wakker. Uh, soms net een beetje een ander leven dan de andere mensen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat leeft bij jullie. Laat het eventjes weten. Dat kan door even te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Ehm uh... U kunt ook eventjes mailen. Dat kan dan naar nacht.eo.nl. Of even reageren via Twitter. We hebben een Twitter-account met dit programma. Dat is @DitIsDeNacht. dit is de nacht. Dus dan kunt u eventjes reageren met uh, aapstaartje dit is de nacht. Of met hashtag dit is de nacht. En al die kanalen, telefoon, e-mail, Twitter. Ik probeer het allemaal bij te houden. Zo kunt u meepraten. Uh, we gaan eventjes luisteren naar, uh, naar muziek. En uh, daarna gaan we elkaar, uh, met elkaar even uh, praten over koningin in de Dag. Katie Melua met Moonshine. Het nummertje is het van Katie Mellowa, 2 minuut 39, Moonshine. Um, ik heb aan de telefoon. Uh, Jeffrey. Jeffrey, goedenacht. Goeiedag. Je hebt niet uh, de vlag uitgangen vandaag, hè? Nee, joh, natuurlijk niet. Bat natuurlijk het niet. Het Koningshuis heeft uh, uh, de behoorlijke schending van de mensenrechten gedaan. Oh. En zoals uh, ieder jaar weer uh, ook dat ze dus in die koets rijdt. Ja. Waar. Uh, de mensenschenning van de mensenrechten heeft plaatsgevonden. Hoe bedoel je, in die koets? Ja, ik bedoel, als je die koets uh, ziet, uh, dan is die afbeelding uh, onmisselijk van te worden. En uh, ze rijdt daarin. Ik ga gelijk eens eventjes en, en wat, wat zeg je? W wat, staat er, uh, wat staat er afgebeeld op die koets dan? Nou ja, er staat, er staat bijvoorbeeld, uh, uh, hoe noemen we dat, uh, uh, slaven staan daarop. En uh, er staan ook, uh, Javanen staan daar ook afgebeeld. En... Uh, ja, ik bedoel, als ze uh, tot de dag van vandaag niet uh, heb ingezien dat het koningshuis uh, behoorlijk uh, ja, uh, smerige handen hebben. Maar gaat het dan over het Koningshuis van nu of het koningshuis van, uh, van nou, vroeger ja, oké, in de tijd van slaven... Nee, zij, zij nemen natuurlijk uh, het verleden neemt ze natuurlijk mee. Hè? Ze zijn daar ook rijk van geworden. Ja, dus uh, bovendien uh, uh, is het zo, als het gaat om de vader van Maxima, dan is Nederland uh, uh, op, op zijn tenen. Maar als het gaat om de koningshuis zelf, dan uh, is niemand thuis. Nee, maar heb je het dan zeg maar, over de tijd dat, uh, dat de slavernij nog zeg maar, uh, gebruikelijk was? Nou, nee, nou, niet alleen dat. Ik bedoel, uh, het uh, nog niet lang geleden heeft... Uh, uh, de ambassadeur van Nederland haar ex, zijn excuus aangeboden. Mm -hmm. Maar het wordt tijd dat de, dat, is, dat de Koningshuis dit gaat doen. Is dat nog nooit gebeurd? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft... Uh, dus is dat niet meer een tijd, zaak uh, voor, het, uh, voor het parlement of zo? Voor ministers van vroeger? Sorry? Of, uh, is dat niet een zaak meer voor uh, het parlement? Dat is, dat is schijn, hè? Wat Nederland doet met het, uh, met het zogenaam uh, het Koningshuis en het parlement gescheiden, dat is schijn. Waarom? Nou ja, ik bedoel, dat weten jullie zelf wel. Ik bedoel, uh, dat ze daar rijk van geworden in het verleden... dat is natuurlijk niet alleen maar dat het parlement daar heeft toestemming gegeven. En maar de macht is bedoel... niet, uh, het ligt niet alleen bij het Koningshuis, toch? Ja, uh, ik bedoel, uh, ja, zij zeker het, niet hebben alleen. natuurlijk uh, nog steeds, uh, hoe dat, uh, de vinger in de pap. Ja, maar de, uh, zoals wij dan hebben, zo heet dat een constitutionele monarchie. Dus een dat verdeling is tussen het Koningshuis, en het parlement en Dat is geen, dat is geen. Dat is, dat is Nee, dat is alleen maar voor buiten. Nou, dat nee, is, wil, dat jij is, zeggen, wil jij zeggen dat, dat, dat de ministers helemaal niks te vertellen hebben eigenlijk? Nee, nee. Dat vind ik nee. wel. Uh, heb je nee. een hele bijzondere nee. uitgesproken ik, gedachte? Ik, heb, ik, heb, ik zeg niet dat de minister het niet helemaal uh, uh, heeft te vertellen. Maar ik zeg wel dat ze nog steeds vinger de pap hebben. De koningin? De, uh, ja. ja. Maar dat is logisch, ja. toch? Wat zeg je? Dat is, dat is de staatsvorm die we hebben. Maar in nou, principe, ja, in principe het, heeft zij niks ik, direct ik te zeggen over de wet. Nee, maar ik dacht dat het gescheiden is. En als je gescheiden is, dan moet het ook behoorlijk gescheiden worden. En waar, je waar niet... merk je dat dan aan trouwens? Nou ja, als het zeg maar het kabinet valt, dan moet, het, het, dan moet de koningin dat weten. Ja? Ja, wat, wat, wat heeft dat mee te maken? Nou, omdat ze wel het hoofd is van onze staat. Nee, Daarom zeg ik dat het schijn is. Oké. Okay. Kijk, als het, hoofd is, als het het hoofd is, dan dat is het medeverantwoordelijk, verantwoordelijk. Hè? Ja. Wat, wat, wat, wat, wat zeg maar in het verleden gebeurd is dat ze daar ook rijk van geworden zijn. Daar is ook mede verantwoordelijk voor. En bovendien uh, uh, profiteert Nederland tot de dag vandaag nog steeds. Van het verleden, waar ze dus dingen hebben dus geroofd en van alles en nog wat gedaan. Ja. Hey. En, en, en, en dat moet je niet vergeten. En ik wil ook nog uh, uh, erbij zeggen, hoezo 4 of 5 mei, als je dus uh, uh, hoe noem je dat, uh, na 5 mei uh, uh, een oorlog gaat voeren... Uh, en uh, zeg maar in Indonesië, waarvoor? Ja. Dus, dus hoezo 4 of 5 mei? Dus ze zit jou te veel, uh, te veel nee, maar, pijn maar, met het verleden. Maar we en... hebben het over als je hebt over bevrijding. Ja, dat ja. Rotterdam nog plat ligt. En dan ga je dat, zeg maar, naar Indonesië om die mensen daar te vermoorden. Ja. Waar hebben we het over? En dus, uh, wat ik wil zeggen, ze zit jou te veel pijn over het verleden van Nederland... om Koninginnedag te kunnen dat vieren. Is niet, kijk, als, als, als, als de 4 of 5 mei gaat over het verleden... Uh, dan gaat dit ook het, over het verleden. Ja. Hé hey Jeffrey, hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik ben van 53. Uit 1953? Ja. Heb jij toen je klein was wel dag gevierd? Of is het Nooit. iets wat je een beetje van je ouders hebt meegekregen? Nou, ik zeg, ik dat ik, lieg ik, ik. Ik, heb, ik heb wel eens het, uh, uh, het dag gevierd, maar dat ik op een gegeven moment achter ben gekomen dat het niet pluis zit. Hoe kwam je daar nou achter? Nou ja, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik net zit te vertellen. Ja, maar wie, wie, wie heeft Iedere, jou dat geleerd? Ieder jaar ieder jaar weer dat ze in die koets stapt. Ja, ja, maar wie heeft van, van van dat geleerd? wie dat geleerd? En dat ze dus geen berouw geen, geen en geen respect hebben ten te, te, te aanzien van de doden. Eh, die door uh, uh, uh, de Oranjes hebben gedaan. Ja. ja en dan en, en, en heb ik nog niet eens over de mensen die hebben geweigerd om naar Indonesië te gaan. 3000 man en die krijgen vier tot zeven jaar gevangenisstraf, ja en, en toen ze vrij waren stonden ze op de zwarte lijst. Ja. Ze, ze mogen niet stemmen, ze mogen niet uh, uh, uh, hoe noem je het, ze krijgen geen sociale voorzieningen, ja. ze krijgen geen werk enzovoort enzovoort. Waar ja. hebben we het over? Ja, es, es Kijk, Nederland moet... Jeffrey, even wachten. Jeffrey, even... Jeffrey. Ja? <laughs> nee, nee, nee, <laughs> nee, nee, lacht Nederland eventjes. Beseffen, even goed luisteren. Dat volgens dat mij... Dus dingen hebben gedaan, ja, ja, voor het graag zelf het woord, ik hoor het. Maak, maak het hem even snel af dan, Jeffrey. Wat is je punt? Even kort. Nou ja, ik zeg... Nederland moet beseffen wat ze gedaan hebben. Ja. En ja. dat ze niet alleen maar naar andere mensen zitten wijzen. Maar wijs maar eens naar jezelf. Voordat je dus anderen gaat betichten. Oké. Dankjewel voor jouw gedachte hierover, Jeffrey. Dag. Fijne nacht. Ik heb ook aan de telefoon uh, op, een, uh, op een andere lijn, heb ik Harm. Harm, nacht. Ja, Harf is er. Harf. Ja, ik heb een heel ander verhaal. Wacht even hoe heet je nou Harf? Harm, Harm. Harm, ja, dat zei ik toch volgens mij, ja. Oké. Okay. Het enige wat mij... Kijk, ik heb eigenlijk niks. Ja, ik ben, zeg maar, strikt over een gemeente. Ja. Maar dat verhaal van die meneer net, ja, dat, dat glijdt zo weer van me af. Op ja? Op een piele uh, ding. Want? Wat mij eigenlijk op z'n dagen als vandaag irriteert, is dat kudde gedrag. Hoe bedoel je? Nou ja, gewoon dat iedereen erop los gaat. En, uh, ik, ik zie het eigenlijk als één groot carnaval. Een carnaval? Iedereen wordt ineens heel erg blij van de koningin. En dat is wat me een beetje irriteert. Het enige wat ik vandaag heb gedaan is even een pakje sigaretten halen aan de overkant en snel weer terug. En ik woon op de Roosgracht in Amsterdam. Dus dat, dat oh, dus jij moest ook wel even de gordijnen dicht doen? Ja, dat is echt de gordijnen dicht. Ja, echt waar? Ik wil, ja, ik wil het gewoon niet T TV horen. TV uit, Nederland 1 e niet aan? Nee, nee ik, kan, ik kan er gewoon niet tegen. Maar waar, waar, waar zit dat dan in? Want eh... Uh, uh, ja het, ja, het is, is toch gewoon een, een volksfeest? Het is toch gewoon gezellig, met z'n allen lekker naar buiten? En, uh... Nee, dat, ik, ja, dat voel ik dus niet. Hmm. Is dat altijd zo geweest? Ja, dat is altijd zo geweest. Ja, zo geweest. ja van mee te af aan. Ja? Nooit als kind lekker je, je gezicht geschminkt als een... Maar ook nooit met manifestaties, bandenbom, uh, uh, tegen de kruisraketten. Ik kan er niet tegen. Nee. Dat was heel lang geleden, die demonstratie heb ik ook in uitzending gedaan. heel lang geleden. Maar, maar dit is toch wat anders dan een demonstratie? Dit is gewoon, dit is gewoon gezellig. Nee, nee, nee, nee, maar ik bedoel alleen maar... Wat, wat ik eigenlijk alleen maar een beetje wil zeggen is... het Wat je ziet op straat is kudde ja? gedrag. Oké. Okay. Iedereen wordt ineens verschrikkelijk blij. Waarom weten ze zelf ook niet? <laughs> maar je schijnt ineens blij te moeten zijn... omdat, omdat het koning iedere dag is. Dus jij vindt het geforceerd? Ja, vreselijk. Oké, okay. maar heb je dan maar ook het idee dat mensen niet echt blij zijn? Nee? Iemand is toch blij dat het koning dag is. Ik was wel blij hoor, vandaag. Ach, kom op. Ja, nee, echt waar. Nee, ik vind het ook. best. Ik, ik ben even de, de stad in geweest en dan uh, is iedereen uh, op straat. Iedereen is gezellig en aardig tegen elkaar. Dat is ook niet uh, altijd zo. En uh, lekker muziek overal en kraampjes oh, ja, en ik vind, dingetjes. Dat op door de weekse dagen mensen veel aardiger zijn tegen elkaar. Ik, ik, ik heb een heel hoge pet op van aardig zijn tegen elkaar. Zeker, maar je, je weet eigenlijk niet of dat op zo'n dag als vandaag ook is, want jij zit de hele dag binnen. Nee, de, de, de mensen, ik moest even door een massa heen okay. en die waren allemaal heel aardig. Ja. Alleen ik begrijp gewoon niet waarom ze er staan. <laughs> echt niet? Nee, echt niet. Ook, ook niet ondanks dat je er zelf niks mee hebt, begrijp je niet waarom mensen naar buiten gaan vandaag? Nee, ik snap er echt helemaal niks van. Oh. Nou, het begint al met mooi weer, dat was het natuurlijk. Ja. Of voor kinderen, dat, dat ze even lekker oude spullen van zolder kunnen verkopen... en een extra zakzijn ja, nee, kunnen dat, verdienen. Dat, dat, ja, nee, dat vind ik ook zo erg. Ja? Je, je ziet dan al twee dagen van tevoren uh, afbakeningen van bezet. Ja. Nou, daar word ik al ziek van. <laughs> ik vind dat het bijna is. leuk zo cynisch als ja, jij bent. Dat is echt helemaal gek. Ja? Ik, ik ja, zou... Uh, wat, wat, wat, wat is voor jou dan wel iets waar je heel blij van wordt? Ja, de vraag is wel wat. Maar ja, van muziek. Muziek? Ik ben muzikus. Oké. Okay. Ja, ik heb vanavond uh, prachtige dingen. Dat, dat koninginnenconcert uh, Koningin met Zweling. Ja. Yeah. En daarna nog die, ja, ik weet zijn naam niet, maar met de, de, de, de vierde suite van Bach. Oké. Okay. En de, de, de, de, de music voor de Royal Fireworks van Hendel. Ja. Yeah. Ja, daar word ik blij van. Kijk, de klassieke muziek. Klassieke muziek. Ja. ja, nee, ik ben ook uh, popliefhebber hoor. Dus ja, precies. Maar ik, ben, ik hou van alle twee. Oké. Okay. Okay. Maar daar hoor ik blijven. Maar ga je dan nooit naar een, uh, naar een concert? Wat zegt u? Ga je wel eens naar een concert? Jazeker. Dat is toch ook kudde ben gedrag? Is ontzettend veel naar concerten geweest. Dan sta je ook met allemaal al heel, heel veel mensen bij elkaar een beetje blij te wezen. Nee, dat is. Is, nee, nee, ik, ik, ik ben ook van de modern klassieke muziek. Oh, oké. Okay. En uh, ze kwam film, de ijsbreker, de wetering, uh, wat is het, de wetering Ja. En uh, ja, nee, dat, dat, dan zie je echt met een handje vol mensen die uh, naar hele specialistische muziek zitten te luisteren. En dat ja, is anders dan zo'n uh, massale gebeurtenis? Ja, absoluut. Ja. Want, nee, nee ik vond het van vanavond ook niet massaal. Dat was er ook allemaal vrij ingetogen. Ja. Ik heb het niet gezien. Ik was aan het ja, slapen. Nee, dat zweelingconcert voor de koningin, ja. inderdaad. Er zit een Prins de Grachtconcert van, nee. de, van de Avro. Daar ben ik ook best nee. wel ziek van. Oh, omdat er zoveel mensen zijn? Eigenlijk, alles waar heel veel mensen nee. zijn, daar word jij ziek van. Ja, nee. <laughs> dat is een lastig leven hoor. Nee, nee. Het is ja, nee. Vind je dat ook als je in de nee, supermarkt staat op zaterdag? nee. Waar het over gaat. En... En Harm, om... Harm, noem jij eens één een moment in je leven waarop jij met een heleboel mensen was. En dat het gezellig was. Er moet, er moet iets zijn geweest. Een feestje, een grote verjaardag. Ik weet het niet. Het kan nee, toch niet? Nou ja, ik ook niet. Ik weet het ook niet. Nooit? Nee, nooit. Ik kan me het niet herinneren. Oh, en ik ben uh, 65. Oké, okay. nou, dan heb je nog even om het misschien te ontdekken een keer. <laughs> ja, <kijk. laughs> ja, ik kan nog even, als ik dadelijk ga slapen, ga ja. ik nog even nadenken. Zou dat ja. toch niet iets geweest zijn? Ja, ik vind ik vind namelijk echt een heel bijzonder. Ik snap best... Kijk, sommige mensen houden gewoon niet van massale bijeenkomsten. Gewoon omdat ze zich niet prettig voelen in een massa. Maar dat je ook echt niet, zeg maar, begrijpt waarom andere mensen dat wel leuk vinden. Dat vind, wel, dat vind ik wel bijzonder. Ja, nee, nou ja, goed. Ja, zo, zo is het. Ja, nou ja, dat, dat geeft... Ik begrijp het niet. Dat is jouw goed recht. En haar. ik voel me ook niet prettig. Dat geef ik dan daarbij toe. Oké. Okay. Voel me ook niet prettig in die massa's. Nee. Dat, dat heeft er dan wel mee te maken, denk ik. Hè? Dat zal er misschien mee te maken hebben. Ja. Harm, ja, ik ja, vond het ja, leuk om even een kijkje te krijgen in jouw. Uh... Het wel prettig vinden. Wat, wat zei je? Nee, ik snap niet waarom andere mensen het wel prettig vinden. Nee, ja. Ik heb je net een beetje geprobeerd uit te leggen vanuit mijn eigen beleving, maar niet niet goed blijkbaar. Harm, nee. misschien, uh, het, het geeft ook niet dat we erover een mening verschillen, ja, er moeten ook mensen zijn die binnen zitten en, uh, en lekker klassieke muziekconcerten uh, kijken. Dat is, uh, dat is ook belangrijk, toch? Ja, lijkt me ook. Oké, okay. ja. hey, dankjewel voor jouw mening even over dit onderwerp uh, vannacht. Ik vond het leuk om even met, uh, van gedachten te wisselen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Fijne nacht. Hoi. Nou, dat waren twee bellers die allebei helemaal niks hebben met, uh, met Koningin Dag. Allebei wel om een hele andere reden. De eerste had uh, moeite met het verleden van het Koningshuis en... Uh, ja, Harm houdt gewoon niet van, uh, van grote massale feestelijke bijeenkomsten. Um, misschien uh, denkt u er wel heel anders over. Bent u een groot fan van de Oranjes... en heeft u vandaag uh, in het Oranje uitgedost... de straten rondgedanst en gezongen over het Koningshuis? Ik weet het niet. Uh, u kunt het even laten weten door te bellen naar 0800 1121. U kunt ook eventjes reageren via de mail... Uh, via nacht.eo.nl of via Twitter... met het uh, dit is de nacht... of met de hashtag uh, dit is de nacht. Ehm... Um, dat mogen we even doen, dan gaan we zometeen misschien nog even bellen. Het zou leuk zijn als we dus een oranje fin luisteren, maar voel u ook vrij om te bellen als u, als u er ook niks mee heeft. Misschien is dat wel een beetje de tendens onder, het, onder de luisteraars van dit programma. Uh, bel maar eventjes op en dan gaan wij ondertussen luisteren naar een, een mooi stukje muziek van, ja ik durf zijn naam bijna niet uit te spreken. Zijn voornaam is Daniel, maar zijn achternaam is Sahuleka. Distance Highway van Daniel Sahuleka. Volgens uh, mijn technicus sprak ik het helemaal goed uit, dus dan heb ik er alle vertrouwen in. Uh, even kijken, uh, kijk. Wilbert aan de lijn, toch Wilbert? Ja, dat klopt. Uh, jij hebt. Uh, ik, ik weet nog helemaal niks van jou, dus ik ben benieuwd. Vertel. Uh, nou, ik heb vandaag niet zoveel gedaan. Ik was wat nog wat gammel. ik ben op een paar dagen ziek geweest en nog steeds wel wat ziek. Maar ik kwam weer enigszins naar buiten. Dus ik heb wel wat uh, van de Koningin de Dag sfeer geproefd. Echt. echt waar? Hebben we een Radio 1 nachtluisteraar uh, die, die gewoon Koningin de Dag heeft gevierd? Nee, nee, gevierd niet. Oh? Nee, nee, nee dat, uh, dat zou ik niet zo uh, willen zeggen. Iets te optimistisch. Nee, ik, ik ben uh, absoluut geen Oranje fan. Uh, Beatrix die valt misschien wel mee. Maar ik, ik vrees uh, met grote vrezen voor de komst van uh, Koning Willem. Oh ja, echt waar? Ja, ja. ja. Waarom? Nou, ik, ik ben met China bezig al een jaar of uh, vijf en een half qua mensenrechten. Ja. En, nou richting Olympische Spelen heeft hij gewoon een compleet uh, molle figuur geslagen. Oké, okay, maar even vanuit welke rol ben jij daarmee bezig? Nou, het, het lot van de Falun Gong. Dat is eigenlijk uh, in China. Dat is een meditatiesoort en die eindigen. Uh, Eigenlijk hetzelfde als de, de joden in de 40, 45 in crematoria, onder andere. En ook Oeigoeren trouwens, dat is een kleinere groep, maar die waren de eerste stachte van groep. Ja. Yeah. En je kunt uh, twee woorden googlen, Bloody Harvest, nou dan uh, weet je wel hoe laat het is. Bloody hoe? Bloody Harvest, dat is een uh, Canadese rapport. Ja. Yeah. En het gaat over het dat Falun Gong voor hun organen worden uh, vermoord. Dus die worden in kampen gehouden, de weks, voor de export... En uh, dus dat is een eerste traject van ze, uh, China wordt heel rijk doordat ze pure slaven hebben in die uh, wat ze dan hervoedingskampen noemen. Ja. En ze hebben dus niks aan de arbeidsloon kwijt. Dus dat is één een, een deel. En het tweede deel is daarna worden diezelfde slaven voor hun organen uh, vermoord, zodat er een, een, een uh, orgaantoerist, bijvoorbeeld uit Nederland, uh, uh, komt en nou dan worden die mensen uh, koud gemaakt. Oké, okay. en, en dat is iets wat, wat nu nog gebeurt in China ja. elke dag? Ja. Oh, okay. ik, uh, ik sta in contact met twee Canadese onderzoekers. Uh, Eén van die twee heb ik een paar jaar begeleid in uh, Nederland. Ja. Als hij hier bezoek kwam, onder andere op uh, buitenlandse zaken. En, uh, ja, helaas, het uh, schijnt alleen maar omhoog te gaan. Ja. Hey, en, en is dat dan iets, want uh, waarom heeft uh, zeg maar onze prins Willem-Alexander daar een, een modderfiguur uh, uh, geslagen? Nou ja, als je, hij is Olympisch, uh, van het Olympisch Comité. Mm -hmm. En uh, hij heeft dus ook de Olympische Eet afgelegd. Ja. En nou, die eet die houdt onder andere in dat je jezelf oplegt om te vechten tegen elke vorm van discriminatie. Er staan talloze uh, hele goede paragrafen in het Olympic Charter. Ja. En, uh, dit, uh, ik doel dan specifiek op artikel 5. Dat, en dat hebben eigenlijk de hele Olympische uh, groegemeenten, Sporters, maar ook de IOC-leden zoals uh, Heijnverbrug en uh, Onze Prins die hebben dat gewoon overtreden. En ik heb, uh, ik woon vlakbij het paleis, ik woon in Den Haag, en dus ik heb ook allerlei poststukken daar afgegeven. Uh, dus hij kan moeilijk zeggen dat hij het niet geweten heb. Mm -hmm. Als een secretaris die heeft nog een keer mij teruggebeld, die was erg, uh, nou, die was erg onder de indruk van het, uh, ja, de gruwelen die erin beschreven werden. Een secretaris van het koningshuis heeft jou teruggebeld. Ja. Oké. Okay. Maar uh, uh, dat was de enige reactie van de prins heb ik verder nooit een reactie gehad. Oké. Okay. En die secretaris zei dan van, uh, ik geef het door en uh, misschien hoor je er nog wat van. Ja. Maar hij, hij moest wel van zijn hart. Hij vond het erg, uh, erg uh, wat hij allemaal moest lezen. En zo. Hij zegt, uh, dat is toch wel heel, uh, ja. heel heftig allemaal. Vind je dat eigenlijk met, uh, met alle evenementen? Hè? Want we, we hebben natuurlijk inderdaad de Olympische Spelen. Maar ook bijvoorbeeld het EK. Uh, uh, waar nu ook mensen niet heen gaan. Omdat er in dat land dan uh, verkeerde dingen schijnt te gebeuren. Vind je dat, dat dus in een, in een land waar, waar dingen uh, uh, niet goed gaan. Uh, of verkeerde dingen gebeuren. Dat daar niet een groot evenement mag plaatsvinden. Waar je als uh, andere landen aan deelneemt? Ja, Kijk, het, het is, uh, ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, China, dat is, uh, onder, het raakte mij ten eerste omdat daar die crematoria staan. Hè? Dus dat is een van de parallellen met 4045. Yeah. Mensen eindigen daar in crematoria. Mm -hmm. Alleen, je hebt nog een extra dimensie. Dat, uh, dus nou in Nederland gewoon, lopen gewoon mensen rond met een orgaan uit China. Uh, dus dat is een heel bizar uh, nieuwe dimensie, zeg maar. Yeah. Maar, Terug naar je vraag. Uh, ja, dat is moeilijk, want ja, in, in, elk land, in elk land is natuurlijk wel eens wat. Precies. In, de, in Nederland zijn ook al dingen fout. Als je leest ja. hoe wij bijvoorbeeld met onze asielzoekers omgaan... ...dat sommige mensen uh, bijvoorbeeld uh, hier uh, jarenlang zonder een uh, goede verblijfstatus... Uh, ...bijvoorbeeld een Russisch echtpaar dat hier uit Amerika hier naartoe kwam... ...en die bleken dus niet meer een Russisch staatsburger te zijn. En die terwijl uh, zelfs officieel in Amerika allerlei huizen bezitten... Ja. En die raakten dus... Al, nou ja, het wordt een beetje een lang verhaal, geloof ik. Maar, nou ja, houdt maar in ieder geval, die, die mensen raakten hun, hun huizen dus in, in Amerika kwijt... omdat ze in Nederland niet meer terug naar Amerika mochten reizen. Ja. Omdat ze zogenaamd geen, geen geldig reisdocument hadden. Omdat, want het ene op het andere moment bleek dat ze geen uh, Russisch staatsburger waren... of een, een ander uh, uh, ja. land wat uh, afgescheiden was van de USSR. En eigenlijk jouw punt is, in, in, in Nederland gebeurt zoiets... in elk, elk land gebeurt zoiets, dan zou je eigenlijk nergens meer een feest mogen vieren. Ja, het is dan een kleindraam van één echtpaar wat dus in Nederland zit en wat dus nergens meer heen kan. Yeah. <laughs> en die dus gewoon al in bezitting in, nou ja... En, en, dat, en dat is dan. Maar die mensen zijn er nog in leven. Alleen ja, ze, ze kunnen op dit moment niks met hun leven. Nee. He, en, uh, maar op zich uh, qua met wat in de Oekraïne gebeurt, op zich is het wel goed, vind ik, dat ze daar nou een punt van maken. He, bijvoorbeeld dat die Timoshenko, die, die, uh, die voormalig uh, premier, premier, dat die vast. Uh, dat da, da, da, da, da schijnt toch wel dat er van alles mee fout is met hoe die rechtsstaat daar werkt. Ja. En ja, voor de mensen die niet weten, Oekraïne uh, waar samen met Polen ook het EK wordt georganiseerd dit jaar, het Europese kampioenschap ja. voetbal. Uh, uh, maar jou, jouw punt is dus eigenlijk: jij hebt uh, niet echt Koningendag kunnen vieren. omdat je weet dat iemand van het Koningshuis niet genoeg raar gedaan heeft. om uh, uh, um even onze deelname uh, discutabel te maken. Uh, met betrekking tot de mensenrechten en dat doet in China. Weet niet, hij is nog steeds lid van het IOC. Ja. En je hebt nou de Spelen van Londen. Nou, in, uh, in 1948 waren ze ook in Londen. Dat was, nadat, uh, je, dat was eigenlijk nadat de Spelen van Berlijn van 1936 waren. Ja, dat is goed bij allemaal. Ja, nou ja, ik ben er al vijf en half jaar mee bezig, dus je ontdekt allerlei parallellen. Ja, maar eventjes los, want we kunnen natuurlijk op al die oude... Maar, um, ja. Je zegt, ik ben wel even buiten geweest vandaag. Ja, ja, ik... ik, ik uh, wat, wat, wat doe je dan als je het niet viert? Uh, nou, dus ik, ik heb gewoon, uh, weet het, ik heb even wat gewandeld. Ik heb ergens een kopje thee gedronken in de schaduw. En uh, weet het, ik heb wat, uh, ja, weet het, uh, gewoon even een beetje langs die mensen gelopen, even gekeken. Dat is wel leuk om wat te zien. Okay. Dat is op zich gewoon schuldig. Een buurtjongetje wat een of andere uh, acrobatische toer uithaalt op een, uh, op een uh, matje en zo. En, uh, ja, dat is wel leuk op zich. <laughs> ja. hey, dat, dat heeft zo'n kind niks mee te maken natuurlijk. Dus dat, dat moet je, die moet je er ook niet meer lastig van Nee, Maar goed, dat zou je ook nog kunnen zeggen. van de spelers. er zijn allemaal sporters die ook niks met het beleid te maken hebben. van. Uh... Nee, dat is niet waar. Die sporters die, die hebben hun eigen reglement overtreden. in 2008 al. En dat zullen ze nou in 2012 ook doen. Kijk, hun artikel 5 omdat zij ook de Olympische eten hebben, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ja. Eh, dus, het is heel simpel. En ik, uh, ik heb er ook wel diverse uh, Olympiërs op aangesproken. Bijvoorbeeld Maarten van der Weijden. Die wist het heel goed. Ja. Die, uh, die heeft ook vermuiswinkel tot uh, de orde geroepen. Want hij zegt, dat is een makkelijke cabaretier. Die heeft een uh, beerdersalaris. En mm -hmm. uh, die heeft makkelijk lullen. Hè, toen vermuiswinkel. die heeft zijn actie gevoerd. richting uh, die Spelen van 2008. Ja. In China. En hij zegt, hij heeft makkelijk lullen. Want uh, ik heb maar 800 euro in de maand. Nou ja. ja. Dus hij zegt, ik ben er te afhankelijk van om het niet te doen. Of om er niet aan mee te doen. Nou, kijk maar, uh, hij, hij heeft nou, uh, haalt die Maarten van der Weide uh, haalt geld binnen. Omdat hij zogenaamd uh, veel doet voor de kanker. Nou, daar heeft hij niks voor gedaan. Dat heeft hij zelf ook herkend. Want hij heeft alleen maar die, die chemo's en andere behandelingen uh, onder, ondergaan. En hij is gewoon beter geworden. Maar hij zegt, ik heb eigenlijk niks gedaan. Ik ben gewoon gaan liggen. En, uh, maar hij is wel Olympisch kampioen geworden, terwijl ja. hij niks heeft gedaan aan de mensenrechten. Nee. Uh, en, uh, en daar heb ik hem ook mee geconfronteerd. Ik zeg: uh, Je hebt gewoon artikel 5 over Je zegt: Ja, maar doe jij nou maar wat voor de mensenrechten? Doe ik wat voor de kanker? Ja, maar is, zo zijn we niet getrouwd. Hij is Olympisch kampioen. Ja. Dus dan moet hij zich aan zijn reglement houden. En, en dit gaat niet over: uh, Het is geen kattenpis. Hier ja. eindigen gewoon mensen weer in crematoria. Ja. En jouw punt is: sporters die meedoen aan zijn evenement moeten ook verantwoordelijkheid nemen uh, met die ethische score hebben voor het land waarin ze meedoen aan een evenement? Ja, en, en kijk, bij Willem-Alexander is er nog een extra dimensie. Hij zweert straks uh, trouw aan onze grondwet. Ja. Nou, hoe betrouwbaar is die eet uh, die hij straks zal afsweren... als die eet die ook voor de Olympische eet... Uh, die is ook niks waard gebleven? Nee. Nee. Interessant punt. Uh, ik, ik vind... Uh... Interessant om er eens over na te denken. Misschien dat iemand anders daar ook nog eventjes wat, wat over kan zeggen of het van de andere kant kan belichten. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Dus dankjewel even Wilbert dat je dit met ons wilde delen. Ja, en uh, nou ja, als mensen nogmaals het onderwerp willen opzoeken waar ik het over heb, dan okay. kunnen ze uh, dat rapport uh, vinden op Bloody Harvest. Dat is in verschillende talen, dus in het Engels, Nederlands uh, onder andere. Oké, okay, Bloody Harvest. Ja. Oké, okay, dankjewel en uh, geniet nog van de nacht. Oké, okay, dank je. Um, Even kijken, ik had net uh, nog eventjes uh, uh, tijdens dit gesprek iemand op een andere lijn aangenomen. Maar die is uh, weer, weer weggegaan. Um, dus dan gaan we denk ik eventjes luisteren naar, uh, naar muziek. En dan praten we straks nog even over dit onderwerp verder. Dus als u nog iets wilt delen over Koninginnendag, dan, uh, dan is nu de tijd. 0801121. Want daarna gaan we het hebben over omgaan met je buren. Dus mocht u vandaag, uh, uh, net als de eerste twee bellers, zijn binnengebleven, of bent u toch eventjes naar buiten gaan, net als Wilbert, om te genieten van, van acrobatische kunstjes op kleedjes en, uh, en verkooprituelen. Uh, laat het eventjes weten op 0800-1121 of mail naar nacht.eo.nl Dan uh, kunnen we er even met elkaar over kletsen. Dat niet voordat we geluisterd hebben naar Ginny Owens.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 Owens met The Mystery of Grace. Um, ik had net eventjes iemand die, die wilde niet in de uitzending komen... want die wou nu toch echt even naar bed. Uh, maar die wou wel even melden dat, uh, dat Jeffrey, dat was de eerste bij... die had het over de gouden koets. En deze meneer die zei, uh, uh, de javanen op die koets... Die, die, uh, die, dat staat helemaal niet voor de slavernij. Dat waren gewoon uh, javanen die de, de producten uit Indonesië tonen. En hij zei ook nog dat in de tijd van de slavernij... dat het koningshuis nog helemaal niet bestond in de huidige vorm... Uh, uh, dus dat, dat die opmerking niet terecht was. Nou, ik ben benieuwd. Uh... Ik wou het in ieder geval even meegeven nog, want uh, die meneer zelf wilde graag naar bed doen. Nou, dat is zijn recht. Ik heb uh, aan de telefoon mevrouw Heiligens. Mevrouw Heiligens, goedenacht. Goedenacht. Ik uh, was aan het luisteren naar mensen die het allemaal zo goed weten. Wij hebben zo makkelijk te spreken uit de, in een uit de naoorlogse generatie. Ik ben zelf 76. Ik heb ja. de oorlog wel degelijk meegemaakt. Ik weet hoe blij mijn ouders waren dat uh, het koningshuis weer terugkwam. Wat koningshuis voor ons gedaan heeft, waar we allemaal helemaal niets van weten, want volgens uh, uh, de premier van Engeland was de enige man in het uh, uh, in onze regering. Was de koningin, de koningin Wilhelmina. ja, het me veel voor ons gedaan. De Goodwill, die de oranjes voor ons in het buitenland maken... is on, on, onverwaardelijk. Dat kan er al deze brommers niks op zeggen. Ik word zo moe en zo. Dat al die mensen dan zeggen... Van, dat ze niet voor het koningshuis zijn... dat mogen ze voor mij. We leven in een vrij land. Mm -hmm. En dat ze de oranjes altijd voorstaan... dat dat weer terugkomt. Tenminste altijd. Ik moet eerlijk zeggen... het domme gepraat dat... Uh, uh, een Alexander geen goede koning zou zijn. Hij zal het be moeten bewijzen, dat is zo. Ik vind namelijk dat de mensen zo makkelijk oordelen als ze in een luie stoel zitten en verder nauwelijks verstand hebben wat er een oorlog betekent. En ook elk land zich zal zichzelf vrij moeten maken. Ja. Kunnen we heus, heus misschien best een beetje aan uh, kunnen sturen of hopen? He? maar wat onze koningin voor hem doet... ik vind het een zeer rechtvaardig... geweldige vrouw. Ja, nee, dat, dat ben, ik, ben ik helemaal met u eens. Ik ben groot fan ook van de koningin. Maar wat vindt u dan bijvoorbeeld van, van de vorige... die het heeft over, over onze prins... die in het Olympisch Comité zit... en, en nou, zich niet helemaal hard maakt... misschien voor de mensenrechten in het land... waar de komende Olympische Spelen worden georganiseerd? Nou, ik denk dat sport... en politiek... twee tegenpolen zijn. Die mensen die... Alles opgeven voor een sport. Voor een heel klein leefgeld. Want dat krij ze krijgen heel weinig geld. Maar mm -hmm. al de inspanningen ze doen. De goedveel die ze voor Nederland brengen is goed. En kijk, Willem van Oranje is namelijk toch een jongen. Die zelf ook heeft laten zien dat het een sportief mens is. En uh, de, uh, de uh, steden heeft uh, gehaald. Ja. een vriend van ons die uh, heeft bij hem uh, op de kamer gelegen niet een, niet een vriend, een neefje van ons en die heeft op de kamer weer Wilma Alexander gelegen als adelborst mm -hmm. en die zegt het was een geweldige pier en dat vind ik ook wel eens een keer gezegd mogen worden ja. en uh, ja, ik bedoel dat hij daar een beetje uh, ook, dat hij zijn wilde haren kwijt moest dat moest mijn zoon ook en uh, daarna is het een heel acceptabel mens geworden in, in de... Uh, in de wereld... in de, in de maatschappij nu. Ziet u ernaar huh? uit dat hij koning wordt? En als hij koning... nee, Ik, ik vind dat Beatrice... dat op het moment nog steeds ontzettend goed doet. Mm -hmm. En hij heeft nog jonge kinderen. Ik denk dat hij... op togenblik, wat hij doet, het goed doet. Oké. Okay. Ja, ik zeg eerlijk, de koningin... want iedereen zegt, ze mag niet politiek zijn... maar ze doet zoveel goed werk voor ons. Nou, dan denk ik... Het werk waarvoor ze zich inzet en voor de mensen en achter de, achter de schuifdeuren waar wij niet achter kunnen kijken, dat er wel degelijk wat gebeurt, denk ik. Ja, we, we mogen wel wat dankbaarder zijn, zegt u eigenlijk. Ja, ik zeg echt, we zouden nou wel in ieder geval wat meer waardering voor mogen hebben. Ja. En dat uh, als je al hele bo hoge bomen die hebben dus best, die vangen veel wind... maar het is zo makkelijk uit je stoel in een welvaartsstaat zoals wij wonen. En dan kan je best zeggen, we hebben een heleboel krompels, maar de koningin is niet de rijkste vrouw van de wereld, dat denken ze altijd. Maar ik zeg eerlijk, nee, laat mij de oranjes maar houden... want zoals ik naar al die presidenten kijk die achter de deuren allerlei rare dingen doen... Uh, niet te vertrouwen zijn en dan denk ik, laten laat wij ook maar fijn ons koningshuis houden. Ja, vind ik een mooi punt. Ik, ik, ah. heb, ik ben nog even benieuwd, want u bent uh, 76, zegt u net, u gaat dus al een, een tijdje mee. Is, is dat er nou heel erg veranderd hoe Dag gevierd wordt? Nou, ik vind het weer een klein beetje. ouderwets gevierd werd toen we bevrijd waren. We waren ontzettend blij, want uit die tijd kan ik het nog wel vertellen, natuurlijk. Ja. Toen, uh, we hebben allemaal uh, op het, uh, in de bioscoop, want er was er nog geen televisie... Uh, gezien hoe de prinsesjes weer op Nederlandse bodem werden gezet. En uh, als kleine meisjes... Ik ben zelf uh, uh, lang in die tijd, direct na de oorlog... ben ik uh, bij de kabouters geweest. En uh, ik bij Oerbaijs. En dat was werkelijk heel leuk. Ik ben later waterpadvinster geworden. Zij ook waterpadvinster. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt toen goed heb beseft wat het een vrijheid is. Dat we een koningshuis hebben dat zich schikt in ja. wat de mensen stemmen. En ze mag voor mij altijd nog wel de vraagbaak van de ministers blijven. Okay. Want ze hebben heeft heel wat meer in de mars Als al die jonge jongens die nu zo gillen. Nou, uh, u, u, u, u neemt het goed op voor de koningin. Heeft u het vandaag ook gevierd? Bent u naar buiten geweest? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben invalide met mijn... Ik ben suikerpatiënt, dus ik heb een, uh, een ernstige kwetsuur aan mijn been. Ja. Maar ik heb wel het uh, vanmorgen uh, de hele dag... Ik heb de hele dag televisie kunnen kijken en genieten van de vreugde van mensen. De plezier dat ze de moeite hadden genomen om daar een poos in de, uh, langs de kant te staan. Om haar ja. toe te juichen. Het zal haar goed gedaan hebben, na alle ellende die ze heeft gehad. Nou, inderdaad. U, u, u klinkt ook alsof u een van de kijkers bent van Blauw Bloed, ons programma op zaterdagavond. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat dat niet altijd van komt, <laughs> maar ik vind het altijd wel grappig. Maar ik zeg eerlijk, ik ben uh, als dochter van een, uh, hoe raar het ook niet, van een socialistische moeder... Ja. Uh, en een uh, ja, christelijk geformeerde vader, is dat toch ben ik goed uh, gemixt, opgegroeid. Ja. En ik zie best dat sommige dingen niet uh, plezierig zijn... Maar zoals Beatrix haar uh, taken en. en, en de, de, ja, Willem Alexander vind ik ook als, ja. als ik hem hoor praten over water. Wat zo belangrijk in, de, in onze ja. wereld is, waar wij zoveel aan verkwisten uh, uh, zijn uh, zegje doet en denk, nou ja. een domme jongen. Nou, ik kwam alle mensen die reageerden. Uh, en dat ik ook zijn hersens had, hoor, dat is wat anders. En ja. Ja, geluk gehad heeft met zijn uh, trouwkunde. Ja. En dat wil ik ook nog gelijk zeggen. Maxima uh, is ook een topper. Hm? Maxima is ook een topper. Ja. Nou ja, ik zeg eerlijk. En ik denk ook over die vader van Maxima. We spreken allemaal over dingen die we zelf niet meer hebben gemaakt. En als uh, de minister het goed heeft gevonden dat ze met hem trouwden... gun dan die ouders in ieder geval... Uh, het recht om bij een kind te zijn als de dagen zijn. Uw punt is gemaakt, mevrouw Heiders. U heeft het even goed ik opgenomen het, voor het ik Koningshuis. Ik ik zeggen, iemand die wel van het Koningshuis houdt. Precies. Dank u wel voor uw, uh, voor uw bijdrage vannacht. Ja, dank u wel. Goedendag. Oké, okay, goeiedag. Ja, hè. Dank u wel. Ik heb uh, nog iemand anders aan de telefoon, als het goed is. Hallo, goeienacht. Ja, goeienacht met Peter. Hallo. Wat is, jou, uh, wat is jouw mening? Wat heb jij gedaan vandaag? Nou ja, ik ben aan het werk geweest, maar... Uh... Oh. Wat, wat voor baan heb jij? Nou ja, ik ben zelf chauffeur dan. Dus ik, ik zat uh, meestal een deel van de dag zat ik in Duitsland. Maar uh, ik ben nu in Nederland. Maar goed, dat maakt niet uit. Je bent chauffeur, zei je? Ja. Een, een, een, een vrachtwagen of, of ander ja. soort chauffeur? In een vrachtwagen, uh, ja. Maar, uh, desal niet te min. Ik, ik had best wel uh, Koningin een Dag willen vieren. Maar ik vind het uh, als ik de mensen, sommige mensen, wel eens horen klagen van de koningin, koningin dit, Koningin dat. En dat het allemaal zo overdreven is. En dan denk ik bij mij, en als er dan voetbal is, dan is het allemaal zeker heel normaal. En dan zijn we allemaal veel gekker en veel gestoord. En dan denk ik bij mij, wat, wat heeft dan meer waarde? Ja, en voor jou is dat het Koningshuis? Uh, ik, vind, ik vind we mogen best trots zijn dat Koningin. Ja. Uh, ze speelt het allemaal maar klaar. En als je nou ziet dat het ongeluk met de zoon. Uh, pas geleden. Iedereen is tegen het koningshuis, maar ze willen wel allemaal precies weten hoe het naadje van in de kous zit, hoe het met, met de jongen gaat op dat moment. Ja. Vind, je, vind je het goed trouwens dat ze, dat ze zeg maar koningin dan gewoon in de, in de normale vorm hebben laten doorgaan, ondanks het ongeluk van prins Friso? Uh, dat is hun eigen keus geweest natuurlijk. Ik, ik, uh, ik vind het ja, voor de mensen en voor, vooral voor de kinderen ook, want die kijken er ook speciaal naar uit, Ik kijken naar de et cetera. Uh, dat is iets wat je niet, uh, ja, dat, dat vind ik, dat moet je niet ontnemen. En nee, ja. uh, Ik had heel goed begrepen als het, het Koningshuis had gezegd van nou ja goed, dit jaar, omdat het nog vrij vers is om het niet te doen. Mm -hmm. Maar ze zijn er toch maar. Nou, inderdaad. En hebben we de hele dag lekker vrolijke gelachen kon ik zien op televisie? En als je dan kijkt naar wat er aan presidenten rondloopt, uh, daar hoorde ik de andere mevrouw er straks ook al over praten. Uh, je, je kan een goede treffen, maar je kan, ook, je kan ook een hele verkeerde treffen en dan in één keer dan is de wereld ook weer te klein. Iedereen zit dan alleen maar in zijn eigen hagi te denken en ze weten allemaal heel goed te vertellen wat een ander fout werd te doen. Maar uh, zodra alleen de vriend naar hunzelf wordt gewezen, dan mag er niemand wat zeggen. Nee. Dus ik vind dat en ja, dat, vind, dat vind ik een beetje tekend voor een Hollander, hoor. want een, oh, een Nederlander heeft ontiegelijk grote muil in het buitenland. Ja. Ja, we zijn heel direct, hè? He? En, en we zijn allemaal zo nuchter en we zijn allemaal zo dit. We zijn een stelletje scheidluizen. Als je nou kijkt wat er nou met Afghanistan ook. We moeten Afghanistan helpen. Maar als er daadwerkelijk iemand naartoe moet, dan, dan durven we allemaal weer niet te gaan. Nee. Je klinkt een dan beetje je... teleurgesteld. Nou, nee, ik ben niet teleurgesteld. Nou, je ja, teleurgesteld in, in hoe sommige mensen reageren. Ja, oké. Okay. Gewoon, dan denk ik bij mij, wees trots op een. Op een oh, oh, oh. Ja, voor de een heb het meer waarde dan de andere, maar. Ja. Uh, je, je sluit je eigenlijk aan bij, bij de vorige beller? Ja, in principe wel. Ja. Ja. Hey, en, en moest je niet, uh, baalde je niet dat je vandaag moest werken? Of afgelopen dag? Nou, nee, dat maakt me niet zoveel uit. Ik, ik werk altijd op onregelmatige tijden. En als ik nou, nou aan de slaap, slapen ben ik aan het werk bewijzen. Of uh, dat, ja. maakt, dat maakt me niet zoveel uit. Feestdagen horen daarbij. Ja, dat hoort er helemaal bij. Dus, uh... Oké, okay. hey, ga, je, ga je al bijna slapen of blijf je nog even luisteren? Nou, ik, uh, ik was net klaar, dus ik zat net even te luisteren. En ik denk: hier kwamen er toch op reageren? Want sommigen die kwamen wel zo uit de hoek: van, uh, ja. ze zijn dit, ze zijn dat. En dan denk ik bij mij, weten jullie überhaupt wat het, wat het betekent. Ja. Nou, ik vind het goed dat je even gebeld hebt. We moeten afsluiten, want het journaal komt eraan. Is goed, ik blijf nog even luisteren en dan ga ik zo uh, plat. Is goed, fijne nacht en dankjewel voor je belletje. Um, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Zometeen gaan we het over een, uh, over een ander onderwerp hebben: over uh, omgaan met je buren. Maar dit was ook een interessante koning in de dag. Ik heb ervan genoten. Niet iedereen. Maar goed, dat, dat, dat mag in een vrij land. Zometeen meer. Maar eerst even het journaal.